Herman Vriend met het NOS Journaal. Gevangenispersoneel in België de onveilige werkomstandigheden. In de gevangenissen van Ittre en Nijvel wordt gestaakt. In Aarle wordt gedraaid op een minimumbezetting. In Aarle ontsnapten gisteren twee gevaarlijke gevangenen naar de avondwandeling. Ze vielen bewakers aan met scheermesjes die daarbij zwaar gewond raakten. De gevangenen zijn nog voortvluchtig. Een paar dagen geleden raakten vier bewakers licht gewond bij een mislukte ontsnapping uit de gevangenis van Anden. Ook daar werd toen het werk neergelegd. Na een onderbreking van 15 maanden zijn in Istanbul de gesprekken hervat over het nucleair programma van Iran. Het gaat om verkennend overleg, niet om echte onderhandelingen. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van Iran en de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Westerse landen hebben het vermoeden dat Iran in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Iran zelf zegt dat het nucleaire programma alleen maar is bedoeld voor de opdekking van energie.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 Zemster Inge Dekker heeft in Eindhoven een Olympisch ticket gepakt op de 100 meter vlinderslag. Tijdens de Swim Cup kwam Dekker tot een tijd van 58-22 en bleef hiermee onder de vereiste limiet van 58 seconden 32 honderdste. Dekker deed vorige maand in Amsterdam ook al een poging om de limiet op de vlinderslag te zwemmen, maar die mislukte toen. Ze zom zich al wel in de estafetteploeg op de 4 keer 100 meter vrij, waarop Nederland deze zomer in Londen de titel verdedigt. Het weer aan de kust blijft wat zonnig en wordt het een graad of 10. In het binnenland neemt in de loop van de dag de bewolking toe en kan het af en toe regenen. Middagtemperatuur 13 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam de Amersfoort tussen Eembrugge en het hoevelaken 4 kilometer. En files veroorzaakt door wegwerkzaamheden op de A2 bij Utrecht richting Amsterdam vanaf Knoop oude Rijn 3 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk 3 kilometer.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 Ja Rob, dit was weer onze herkenningsmelodie van Tante Leen van We Gaan Naar Zandvoort aan de Zee. Eh, hartelijk welkom luisteraars in Zandvoort, de regio in Nederland en zelfs verder buiten. Want ik weet op dit moment dat Wim Kok en de heer Biezenberger in Canada aan het luisteren zijn. Fijn dat jullie allemaal aan de radio gekluisterd zitten voor het programma ZFM Oud Zandvoort. Het is buiten mooi weer, de zon schijnt, het is gezellig. Veel toeristen toch nog op dit moment. Valt Het ja, ja, ja. nee, gaat goed. En u hoort ondertussen de stem van Hans Hogedoorn. Maar Rob, eh, fijn dat jij de techniek wil verzorgen. En niet alleen dat, ook de platenkeuze hebt. Ja, die is van uh, Albert-Jan hoor, vandaag. Oh, Albert-Jan ja, Vos ja, ja, heeft ja, ja. de platenkeuze. Nou, dat zal goed zijn. Eh, lieve luisteraars, wij, eh, tegenover mij zit Hans Hogedoorn. En als mensen zeggen wie is Hans Hogeduren? ik kan me niet voorstellen. Maar ik ga het toch even zeggen: hij is uh, raadslid, oud-wethouder. Hij is bijna kampioen bij de Zandvoortse Britscompetitie. Want ik zie jouw naam steeds bijna bovenaan staan. Ja, ga goed. Promotie, promotie, promotie. En je staat nu bovenaan, dus dan word je kampioen. Dat is de bedoeling. En uh, uh, verder. Uh, Daar gaan we voor, Pieter. Ja. Hans, even: uh, wie is Hans Hogendoorn? Vertel even. Nou, Hans Hogendoorn woont uh, inmiddels uh, zo'n 40 jaar in het uh, Zandvoortse. Hij heeft uh, altijd uh, bij de provincie Noord-Holland uh, gewerkt uh, gedurende die tijd. Toen hij uh, met pensioen ging met zijn 58ste jaar, Toen, uh, werd hij lid van de politieke partij. Dat was op zich niet zo vreemd, want bij de provincie dan, uh, ben je natuurlijk. Uh, ik was lang, eens... Hoe lang is het geleden dat je 58 werd? De hele tijd. Een hele tijd. <laughs> dat is uh, meer dan 14 jaar geleden. 14. Dus dan kun je uh, ongeveer uitrekenen hoe oud die halshoogendur is. Oké. Okay. Maar uh, de, toen uh, in 1998 uh, uh, uh, ben ik gevraagd uh, door de partij of ik beschikbaar was eventueel als wethouder. CDA. Van het CDA. En ik ben wethouder geweest van 1998 tot 2006. En niet omdat je erbij zit. De eerste vier jaar, 1998-2002, was een fantastisch politiek jaar. Uh, ook als wethouder. Jij was fractievoorzitter van de VVD. Ik herinner me die tijd als een tijd waar we zaken met elkaar konden doen. Dat we elkaar gevliegend aan het afvangen waren. Dat alle partijen probeerden met elkaar Zandvoort op een hoger niveau te brengen. En potverdorie, daar zijn we in geslaagd toen de tijd. Maar goed, even te zijn. Maar misschien even omdat het onderwerp waar we vandaag over spreken. Dat komt zo meteen. Pardon, ik, ja? ik wil eerst weten wie Hans Hoogendorms verder ja. is wethouder ben je geworden. Ja. Wat doe je nu nog meer? Uh, op het ogenblik na mijn, uh, uh, mijn wethoudersperiode 2006 uh, ben ik... Uh, uh, ben ik bestuurslid geworden van een zorg, zorgverzekeraar? Unive, VGZ, ISA, waar wij als ambtenaren in zaten. Daar zit ik nog steeds in. Ik ben op het ogenblik voorzitter van de regio Noordwest-Nederland. En zit landelijk in de ledenraad. En VGZ heeft zo'n 4,5 miljoen verzekerden. En dat vraagt nogal wat tijd. Maar het is best de moeite waard om dat te doen. Maar omdat ik toch niet stil wil zitten. Heb ik na 2006, omdat ik in die acht jaar ook wethouder sport was. Ben ik uh, daarna. Dan gaat de aanzien, ben ik daarna uh, gevraagd om voorzitter te worden van de SV Zandvoort. En ik moet je zeggen, dat heb ik ook drie jaar met het grootste plezier gedaan. En op het ogenblik nog ben ik voorzitter van de Stichting Zandvoortse Britsactiviteiten. Activiteiten. En die houdt zich in het bijzonder bezig met het organiseren van een landelijke strandbritsdrijf. Die nu weer plaatsvindt op 2 juni. Gaan we het zo maar... over hebben? Oké, okay, nou nee, moet je vroeg mij. Ja, nee, maar okay. gaan we, zo, we gaan even naar de muziek luisteren. Ik weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen? Kies toch Jij vroeg je af uh, wie dit was, hè? Nou, nee, ik weet het wel hoor. Jij weet het al. Terug naar de kust is dit. Ja, van wie dan? Uh, Maggie McNeil. Heel goed, heel ja. goed. Uh, ja, komt uit mijn tijd, hoor. Dat bedoel ik. Ja, heerlijke muziek is dit, Rob. Goed uitgekozen. Nee, Albert-Jan heeft het uitgekozen, hè? Albert-Jan Vos. Maar jij hebt het gedraaid. Dat ja, ja, het al ja, ja, ja. Goed, lieve luisteraars, uh, u bent weer uh, live verbonden met de studio uh, van uh, ZFM en... Uh, we hebben het programma hem Oud-Zandvoort. Wilt u reageren? Dan kan dat. U kunt gewoon bellen. 023 57 30 -393. 57 30 -393. En ik zit hier aan tafel met Hans Hogedoorn. En het eerste blokje hebben we even zitten teruggaan. Hans, wat heb jij veel gedaan voor Zandvoort? En wat doe je veel voor Zandvoort? Uh, Brits hebben we het over gehad. Strandbrits komt eraan. Uh, word je weer kampioen? Uh, zoals het nu eruit ziet, word ik voor de woensdag en de donderdag beide kampioen dit jaar. Bij partner doe je het altijd, hè? Ja, oké, okay. ja. maar je doet het maar. Oh, nee, maar inderdaad, dat gelukt uh, dat uh, best dit jaar. Goed. Hans, <laughs> we gaan praten over het onderwerp van vanmorgen. En dat is dat terrein aan de Kennerbeweg. Als u vanaf de zonslaan richting de golfclub rijdt, dan ziet u in de rechterhand een grote camping en een heel groot gebied. Daar lagen vroeger ook de voetbalvelden van TZB. Wat was dat gebied voordat er een camping kwam en die voetbalterreinen er kwamen? Ja, dat was een, een, nou ja, een, een terrein met een wat, wat, wat heel losse bebouwing. Niet een echt duinlandschap. Maar wat ik ervan weet is dat in 1960 dat daar een camping gesitueerd is. Die camping, die was uh, eigendom van het bisdom Haarlem. Ik, ik ga even terug, want ja? TZB, heb ik begrepen, is in 1950 opgericht. Ja. Zijn die toen daar al gaan voetballen of niet? Nou Dat is een goede vraag. Ik dacht, ik dacht even wat later. Maar ik weet wel dat TZB daar jarenlang dat uh, terrein uh, heeft bespeeld. Maar voordat TZB er kwam, is daar gegraven. Ja. Want het ligt heel diep. Hè? Het ligt aan de weg. Ja. En als die Kennemerweg afgaat, dus is het eerste van je ziet die voetbaltreinen. Dat ligt erg laag. En nou praten we over natuurbescherming. Toen de tijd werd dat gebied afgegraven voor zandwinning. Moet je over nadenken. En er was een diepe kuil. Is daar ontstaan. Daar zijn uiteindelijk die voetvelden gedrapeerd. En daarnaast, daar meer achter, lag die grote camping. Waar toen zo'n 450. Uh, ...mensen met een, uh, met een, uh, een wagen stonden. En, en, en dat zijn vaste caravans, vaste plaatsen? Dat, uh, dat, zijn, plaatsen, dat zijn caravanplaatsen. Ja. Uh, tegenwoordig, uh, als je op dit soort terreinen komt, zie je chalets staan. Maar dit waren gewoon uh, vaste uh, caravans. En die ook betaalbaar waren. He, want als je tegenwoordig naar dit chalets gaat... ...dat zijn uh, hartstikke dure dingen. Maar als je die camping Zandervoeren zit... Zandervoer zit daar zitten mensen, die, ook mensen die het wat minder kunnen betalen. Er zitten er ook bij die het uitstekend kunnen betalen. Maar dat is een fantastische gemeenschap. Ik bedoel, daarom leg ik even die link in 1998. Toen werd ik daarmee geconfronteerd. Enerzijds. waarmee geconfronteerd? Nou, met de, het gebeuren rond die camping en rond die voetbalvelden. Want in 1997, toen was het hele gebeuren, dat trein, dat was eigendom van het Bisdom Haarlem. En de bisdom Haarlem heeft toen het hele gebeuren verkocht aan een, uh, een, een drietal uh, ondernemers uit Stokken. We gaan nu even met grote stappen doorheen. Ik ga weer even terug. Ja, maar terug. Hans, uh, dat terrein, van wie was dat terrein? Dat terrein was eigendom van het bisdom Haarlem. Die heeft dat terrein katholieke, in, in, in, katholieke gemeenschap. in de 50 jaar gekocht of zo. Dat terrein is van oudsher, had de kerk nogal wat bezittingen. En het bisdom had ook dat terrein ter beschikking. Was een camping. Was ook een katholieke voetbalvereniging, heeft men daar later opgezet. TCB was een katholieke TZ, vereniging. TZB, een typische poddick-gemeenschap, noemen ze dat hier in antwoord. Ja. Maar dat was echt een, een, een, een vereniging met een eigen cultuurtje. Dat werd netjes geëxporteerd door de kerk, zeg maar. Maar op een gegeven moment kon dat niet meer, want uh, ja, er stonden 450 uh, uh, campinggasten. Uh, de penningmeester heb ik al eens gehoord, zeker de meneer Kooiman, de echte Zandvoorters zullen we hem allemaal kennen. Ja, die die werken zich een slag in de rond om dat allemaal uh, bij te kunnen houden. En toen heeft de kerk, Bisdom, zeg maar, heeft het gebeuren in uh, 1997 verkocht. Dat, aan de Maar dan gaat er wel een stukje geschiedenis verloren. als TZB daar voetbalt. en die campings te staan. Nou, en dat allemaal is het punt. aan de katholieke kerk huur moeten betalen. Ja, nou, inderdaad. Maar de TZB, dat, uh, met de huur. dat viel allemaal nog mee van TZB, gehoord. Maar het was natuurlijk wel. Een, uh, een voetbalvereniging. vanuit. het was nog die, uh, die verzuiling, op katholieke grondslag. Maar omdat ik in 1998. dan kom ik toch weer op de 1998. toen ik sportzaken had. Toen, als, wethouder. als wethouder. En toerisme. Nou, en toen begon het te, te, te goochelen in Zandvoort. Want uh, uh, voor wat betreft voetbal uh, werd gezegd... ...ja, TZB moet te zijn de tijd verdwijnen. Men had toen een, uh, de mogelijkheid om nog tien jaar daar te blijven voetballen. Maar het eind was in zicht. Dus vanuit TZB kwamen er al geluiden van... ...ja, wat moet er dan gebeuren met de voetbalvereniging? Nou, wat dat aspect betreft... ...ik ben toen ook vaak bij TZB geweest. Het was een fantastisch gezellige club. Veel Abou Zandvoort dus ook. En... Aanvankelijk was mijn insteek namens het gemeentebestuur om te proberen TZB, die voetbalvereniging, te koppelen aan Zandvoort Meeuwen. Nou, later kwam Zandvoort 75 erbij, dus we hadden hier drie voetbalverenigingen. Maar TZB uh, was een gemeenschap die zei, jongens, dat nooit, hè, maar we willen ons eigen clubje, onze eigen cultuur behouden. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid, na die tien jaar, ik maak even die stap, dat we toch ervoor gezorgd hebben als gemeente dat TZB kon voetballen, een eigen voetbalterrein kreeg eh, op de binnenterrein van het circuit. Dat was opgelost. Maar tegelijkertijd speelde de camping. En er kwam weer typisch typische Zandvoort. Ik had ook toerisme en economie. En toen liepen er weer een paar mensen in Zandvoort... Misschien goed als we dat straks naar de actualiteit brengen. Ja, dat was toch ook allemaal niks. Al die campinghouders, er zonden wel 450 wagens. Hè, met zo'n 2, 3, 4 mensen in die wagens. Brandgevaarlijk. Uh, nou ja, maar eerst even de, de, de roep in Zandvoort. Ach, wat moesten we toch met die campinggasten. Hè? Dat waren misschien wel 1000 of mensen. Maar ze geven niets uit. Daar had Zandvoort niks aan. Ja, terwijl die mensen, als je ze kent... En ik ken ze, want ik heb met het bestuur gesproken. Ik met, met veel plezier denk ik terug aan mevrouw Nicolai en mevrouw Galafazi. Die voorzitter en secretaris waren van woorden. Uh, die, die verzekerden ons dat die mensen die er zitten... uitbundig bestedingen doen in het, uh, in het centrum. Het strand bezoeken. Kortom, een economische impuls van, uh, van je welste. Dus, probleem. PCB opgelost. En toen kwam de... Santenvoorde kwam aan de orde. En wat gebeurde er in, ik geloof in 2000, stonden die campinggasten, die caravans, stonden zo dicht op elkaar dat op een gegeven moment de gasbus ontplofte en ja, dan, dan begint de narigheid. En toen bleek, de brandweer kwam erbij, dat de camping echt gemoderniseerd moest worden, omdat er veel te veel mensen op dat terrein stonden. En ja, als je wilt gaan verminderen, als je de voorzieningen. ...die er hard nodig waren. Er waren geen adequate nusvoorzieningen, elektra. Er moest van alles gebeuren. Bovendien, dat terrein van TZB wat verlaten zou worden... ...wat zo laag lag door die afgravingen. Daar kwamen problemen met wateroverlast enzovoorts. Kortom, die initiatiefnemers die dat terrein gekocht hadden... ...die wilden daar wel wat mee doen. Afhankelijk ging dat best stevig tegen elkaar hoor, kan ik je zeggen... Want en het werd afhankelijk gezien, de eigenaren hadden hun belang. Weet je wel, die moesten zo nodig geld verdienen, riep Zandvoort. Die mensen ja, ik van ga de... Even, even weer terug, je zegt de eigenaren, dat was een projectontwikkelaar. Dat neemt iedereen Het zijn gewoon drie particulieren geweest. En en iedereen terrein, kent ze in Zandvoort. Die heeft dat terrein gekocht. Die hebben dat terrein gekocht, toen in 1997. Uh, gingen dat ook beheren. Uh, zorgden voor het uh, rijlen en zeilen, maar werden wel geconfronteerd met het feit. Dat de voetbalvereniging wegging. Het was dus een kaal stuk terrein. bleef daar liggen. Wat aangepakt moest worden, dat terrein. Het was afgevraagd. het moet toch weer wat uh, uh, in verzoek gebracht worden. En de campingmensen. die begonnen te, te, te, te roepen. die zeiden: ja, wij zitten hier op een uh, camping. die afgekeurd is door de brandweer. waar allerlei verzinnen ontbreken. En toen hebben we eigenlijk met elkaar. En de eigenaren. en de mensen van de, de camping. zijn we bij elkaar gekomen. En er is nogal wat afgesproken hoor. En toen is er een overeenkomst gemaakt, en die kwam erop neer, dat die camping zou gemoderniseerd worden. Moest ook wat uh, ingedund worden, ingedikt worden, maar er zou een uitstekende, prachtige camping op, het, op dezelfde locatie kunnen uh, terechtkomen. Daarbij gaven die ontwikkelaars op de zogenaamde chaletbouw, hè, want dat was voor hen veel interessanter. Want als je daar mooie chalets neer kan zetten, dure chalets. Nee? In plaats van die caravans. In plaats van die caravans. Maar die caravan die zeiden... nee, wij wonen hier fantastisch... en het is ook een geweldige gemeenschap daar... met een eigen clubgebouw... Eigen, een hele heel prachtige sociale structuur. Die zeiden, ja, maar wij, gaan, wij willen hier niet selects... wij willen hier met de campus blijven staan. Daar is geruime tijd met elkaar over gesproken... en er is een fantastische oplossing uit de bus gekomen. Naar mijn beleving. En dat betekent... er zou een mooie moderne camping komen... goede nutsvoorzieningen... andere toegangsweg... die zou komen... ...bij de ingang bij uh, nieuw ...dat pand op de hoek staat... ...de echte voor de Zweden dat wel... was al aangekocht door ...de ontwikkelaars die zeiden, ...dan kunnen we daar een toegangsweg maken... ...de weg. ...dat is de weg van naar de golfterrein... Golf. ...die er niet uitziet... ...het ziet er echt uh, ja, een beetje rommelig... Het, ...het is niet de visitekaartje van Zandvoort... ...als je naar de golf uh, moet... ...dat zou daarbij eventueel van de gemeente aangepakt worden... ...kortom, Pieter... ...er werd een deal gesloten... ...door die campinghouders... ...met uh, de ontwikkelaars... ...waarvan eigenlijk de hele wereld zei... ...toppie. Iedereen blij, eh, ontwikkelaars blij, campinghouders blij... ...gemeente Zandvoort blij... Eh, ...Hogendorde blij... Eh, dat, eh, ...dat het allemaal zonder ruzie gebeurd was... ...prachtig poldermodel. Stop. Ik stop Ik, even, ja. ja want, want er waren wij, nog veel meer mensen ja, blij. Ja, nu, nu ga je even heel snel... ...we gaan weer even terug naar de camping. Mm. Ja... Uh, Vanaf 1960, 1955 is die camping daar aanwezig. Ja. Wat voor soort mensen zitten daar? Want je kan alleen maar, heb ik begrepen, van 1 mei tot 1 september op die camping wonen. Van maart, van maart, maart. tot uh, oktober ja? is daar een, een, een bewoning mogelijk. In de echte wintermaanden dan uh, wordt daar niet uh, gewoond. En wie zitten daar voornamelijk? Het zijn nogal veel Amsterdammers. Mensen die in Zandvoort kwamen om te recreëren. En die de mogelijkheid kregen om op die camping een plek te krijgen. En ik moet je zeggen, er zitten op die camping uh, echt de, de diverse geledingen erin. Van heel rijke mensen, tot ook mensen met een wat kleinere beurs. Maar een gemeenschap, dat wil je niet geloven, die zo fantastisch met elkaar omgaan. En die, uh, ja, die houden van Zandvoort, mag ik bijna wel zeggen. Ze zijn gek op de Zandvoort, ze zijn weer blij als, uh, als het voorjaar wordt. Ze kunnen weer naar de camping. Met andere woorden, een gemeenschap die het daar uitstekend doet. We gaan even naar de muziek.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 Als morgens ligt je weer in het zand Doordat dat je hele lijf verbrandt Dan ga je zuipen als een beest en zoek je vrienden voor een feest Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs van binnen nat Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprijzen strand Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprijzen strand aan Ja, Rob, uh, bouwden wij de Groot, hoor ik Ja, lekker strand weer vandaag, uh, ja. Tieter, dus. En de titel van de song was ook Strand Strand, klopt Heerlijke muziek heb je weer uitgezocht Mede door Albert Jan Vos, natuurlijk Uiteraard, ja uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Hans Hogeldoorn in het programma ZFM Oud Zandvoert. En we praten over zandenvoeren en de TCB-terreinen en wat er allemaal mee gebeurd is. De geschiedenis. Heeft u vragen, heeft u opmerkingen, weet u het beter, bel dan 5730393. En u komt rechtstreeks in de uitzending. Hans. Uh... We hebben het gehad over de geschiedenis van de, de camping. Eigenlijk is camping, vind ik, een verkeerd woord. Want het zijn bungalowtjes langzamerhand ja, geworden. Een camping, uh, dan, dan, dan denk je aan teentjes enzovoorts. Maar als je naar die, uh, de, de wagens kijkt die er staan en de, de, de, de voorzieningen eromheen, dan zijn het echt... Het zei, ik, ik noem het bijna een woongemeenschap. Yeah. Zij het dan dat, dat ze gedurende een aantal maanden per jaar weg moeten... Maar als je ziet hoe dat allemaal netjes ingericht is. De tuintjes, de voorzieningen, het, het, het hele sociaal verkeer. Ik, ik noem het daar een woongemeenschap. Uh, ik, ik kan me nog herinneren dat er een keer een situatie was. Inderdaad, je hebt gezegd met die brand. Ja. Dat de brandweer zei, er moet, een aantal caravans moeten er weg. Ja. Er waren er toen 400 of zoiets. Uh, ja, dat, uh, en dat uh, moet teruggebracht worden. Dat is een rel geworden, want wie moet je dan wegsturen? Ja, dat heb je goed. En dat heeft men toch, uh, heeft toch geprobeerd op een, op een hele nette manier te doen. Door een natuurlijk verloop. Uh, door uh, goede afspraken erover te maken. Er is echt niet uh, gedwongen uh, door de eigenaren dat de mensen weg moeten. Maar men heeft in overleg met elkaar besloten dat het inderdaad wat teruggebracht moet worden. Want de ruimte tussen de verschillende uh, uh, caravans... Hoe, hoe los je dat op? Om te zeggen van uh, jij moet uh, weg of uh, nou. de man overlijdt en de zoon zegt ik wil daar gaan zitten. Ja. En dan zeggen we wegwezen. Nee, maar er zijn, nou, daar, daar wordt nog wel rekening mee gehouden. Maar er waren ook mensen die zeggen nou op een gegeven moment dan houdt het voor mij op. We zijn oud en... Uh, en tja, het kost natuurlijk ook nog wel een beetje geld om dat allemaal netjes uh, uh, te, uh, te onderhouden daar. Bovendien moet er ook een pacht betaald worden. Uh, in mijn beleving, wat ik uh, toen de tijd allemaal van meegemaakt heb, is op een behoorlijk redelijke en een nette manier uh, teruggegaan uh, naar het aantal uh, campingbewoners. En er staan er nu nog zo'n 230 op het ogenblik. En die zijn zeer content. content. En die zijn buitengewoon content. Sterker nog, die hebben het ideaal om straks een gemoderniseerde camping te krijgen. Met mogelijk een eigen toegangsweg. Betere elektriciteitsvoorzieningen, Betere nutvoorzieningen. Kortom, win-win situatie voor iedereen. En dan, ja, wat gebeurt er dan? Dan nou, zeg het. Daar staat er in Zandvoort. Kijk, voorop, hè. ik ben ook een milieu... Eh, ik vind het milieu moet je in de gaten houden. Hè. Ik, voor mijn partij rentmeesterschap. We gaan die partijpolitieke partij van maken. Maar wij vinden allemaal met elkaar dat je de natuur moet eh, bewaken. Dat, dat, er ligt nu een plan. Wat... Dedenbouwkundig verantwoord is. Wat volstrekte consensus, is tussen iedereen. Waar de gemeentebestuur achter staat, democratisch gelegitimeerd. Waar de... Ja, maar je gaat nu al naar de huidige situatie. Ik, ik, ik wil nog even een ja. stukje geschiedenis, Hans. Ja, ja, want, want op een gegeven moment, laten we daar beginnen. Er komen drie uh, zandvoeters en die kopen van het bisdom het terrein. Ja, is van niks mis mee. De kerk wilde er graag vanaf. Dus en... er waren particulieren, die steken hun nek uit. En die zeggen, wij kopen dit terrein en wij zullen die camping gaan exploiteren. En wij zullen de voetbalvereniging de komende jaren daar gewoon uh, laten voetballen. Zij het dan dat afgesproken was dat TCB na tien jaar het terrein moest verlaten. Oké. Okay. Dat was op zich een en, ongelijke en doel. Die, en die drie, die hebben dan een plan, want ze gaan niet zomaar ergens geld in stoppen. Tuurlijk niet. Uh, die, hebben, die hebben een plan gemaakt om dat hele terrein te herontwikkelen. Exact. Die hebben gezegd, luister eens even, want die kregen natuurlijk de druk... ...van de mensen van de camping. Die zeggen, ja jongens, jullie moeten wel zorgen. We betalen hier ons, uh, ons geld. U moet er wel voor zorgen dat dat een veilige camping is. U moet wel zorgen dat er adequate voorzieningen zijn. Want dat betalen we ook voor. Toen hebben die drie ondernemers... ...en nogmaals, het, ik noem het geen projectontwikkelaar... ...die mensen hebben hun nek uitgestoken. En geld verdienen mag je tegenwoordig wel. Maar ze hebben op een buitengewoon nette manier... ...voorstellen gedaan om te komen tot modernisering van die camping. Wat waren de eerste voorstellen die die drie deden? Nou, de eerste voorstel was dus uh, uh, om een belangrijk deel van het terrein te gaan bebouwen. Ook met een uh, aantal bungalows. Bungalows die ingepast moesten worden in het terrein. En met de opbrengsten daarvan. Want je hoeft helemaal geen profeet te zijn uh, als je daar een aantal uh, leuke bungalows kunt neerzetten. Dan genereert dat uh, opbrengsten. Maar die opbrengsten zijn voor een belangrijk deel ook noodzakelijk om die hele camping te moderniseren. Want vergis je er niet in als je die natuurzaken wil bewaken daar. Want er loopt daar een kanaal uh, langs. De groenzones moeten overeind blijven. Want zowel het Rijk, uh, pardon, de provincie als de gemeente stellen daar hoge eisen aan. Met andere woorden, als die ontwikkelaars daar wat willen... in de sfeer van een aantal uh, vakantieburgeloos, dan genereert dat geld. Maar dan moet ook weer uitbundig geïnvesteerd worden om die camping dan... Uh, het jaar 2012 te doen zijn. Even stoppen, want... ...er was een lijn van Gruiters. Uh, gruiters heeft in de, de 80e contouren. een, ...een contourenlijn gemaakt rond Zandvoort. Exact. En daarbuiten mocht niet gebouwd worden. Dat klopt. En die contourenlijn liep over de Kennemerweg. Dat klopt. Dus betekent ten oosten van de Kennemerweg... ...oftewel de camping, daar mocht niet meer gebouwd worden. Dat klopt. Dat noemen ze de rode contourenlijn. Ja. Daar is natuurlijk... Uh, Dat tussen... wisten die drie jongens. Dat wisten de mensen. Daar is ook niks mis mee. En die hebben gezegd, maar als wij nou toch uh, willen gaan investeren, en we willen het eigenlijk laten op de manier zoals het nu is, we gaan niet aan chalets denken, we gaan echt proberen uh, samen met de campinghouders uh, het gebeuren daar netjes over te houden, dan moet er wat gebeuren met de rode culturen. Wat doe je dan? Dan ga je eerst naar het gemeentebestuur. ga je zeggen, kunnen wij daar eventueel zaken over doen? Er is toen in de gemeente Zandvoort een structuur, een schets neergelegd, in 2009, meen ik. En in die structuur schets werd het eventueel mogelijk gemaakt om die contouren te verleggen. Dat moet dan vervolgens weer neergelegd worden in een structuurvisie van de provincie. De provincie, daar, had, daar hadden de, uh, de ontwikkelaars, maar ook de gemeente, al contact mee. Er is uitbundig over gesproken. Ik ben zelf nog toen de tijd bij de gedeputeerde Jaarbond Bond geweest. Die er nog zit trouwens. En die zei... Een goed verhaal van de gemeente. Een goed verhaal van ontwikkelaars. Ik ben voor die openlucht recreatie. Ik zie er wel wat in om die contouren uh, verlengd en verbreed te krijgen. Dat is toen in de provincie aan de orde geweest. En iedereen dacht. Want er was volstrekte consensus tussen alle partijen. Zelfs de stichting uh, uh, uh, Duimbehoud. Uh, allerlei stichtingen uh, die er wat over te vertellen hadden. Die zeiden een uitstekend plan. En als een bliksemschits komt daar een abonnement bij de provinciale Staten... toen die structuurvisie voor de provincie moest worden vastgesteld. Een abonnement van D66. Onvoorstelbaar. En in één keer werd het onmogelijk gemaakt... om daar woningbouw... Uh, een aantal bungalows neer te zetten... die nodig zijn om het hele gebeuren te kunnen financieren. Nou, vanwege de, die contourenlijn. Vanwege Mag die contourenlijn, ja. Maar nogmaals, echt principerakkers zijn het in mijn beleving geweest. Als je weet dat de hele gemeenschap... De hele gemeenschap, alle partijen, consensus met elkaar hebben. Dat natuurorganisaties ermee akkoord zijn. Dat het, naar mijn oprechte overtuiging. En naar overtuiging van velen. een fantastisch plan is voor Zandvoort. Als dan via een zijweg. bij de provincie een amendement wordt ingediend door D66. Want dat is gebeurd. En dat wordt hier dan noto door een Zandvoorter nog. betoogd uh, en, en verdedigd. Dan zeg ik mensen: principes. Die kunnen wel eens. De spreekwoord zegt: principes. Echt principes. kunnen naar de hel leiden. Dit is dodelijk verantwoord. En dat neem ik echt de, die club kwalijk dat ze dat gedaan hebben. Maar met name de huidige bewoners van de campingzondervoerder... zullen daar ook niet gelukkig mee zijn. Want die zien nu de investering in een beter park door de neus gaan. Maken. Nou, dat ben ik helemaal niet eens. Want die zitten, natuurlijk, die zitten nu ook in afwachting. Ik kreeg met de kerst nog een kaartje van bij de dames... de voorzitter en de secretaris. Uh, meneer Hoogendorren, een fijne kerstdagen een nieuw jaar, Maar we zitten hier nog steeds... Want er zit geen schot in het hele gebeuren. Terwijl er volstrekte overeenstemming is met alles en iedereen. De omwonenden van de Kennemerweg, ook de Zandvoortslaan... zeggen, upgrading van het gebied, er ligt een heel mooi plan. Zijn er allemaal voor. Er is nauwelijks iemand tegen. En dan roep een partij in, in provinciale staat bij amendement... Zandervoorde mag niet uh, bebaald worden met uh, beburgeloos. En het hele, uh, hele zaakje ligt op de hoogte op second. Dat neemt niet weg... Dat ik weet dat de gemeente en ook de drie de, de, de, mensen waar het om gaat keihard bezig zijn om dat abonnement aan te vechten. Want in dat abonnement worden een aantal overwegingen neergelegd die naar mij gevoelen, ik heb de overwegingen gezien, weinig of geen hout snijden. Dus ik denk dat ze wat dat betreft nog wel een uh, zware dobber krijgen. Maar uh, we gaan eventjes uh, uh, uh, verduidelijken. Het is niet zo dat het hele terrein wordt bebouwd met bungalows. Het is uh, zeg maar de oude voetbalvelden. De uh, de camping blijft bestaan. Kijk, het terrein dat is 9 hectare groot. 9 hectare groot. Op dit moment is 6,5 hectare. 6,5 hectare is bestemd voor de mensen van de camping. En 2,5 hectare, dan moet je denken aan de terreinen van TCB, dat kan dan bebald worden. En dat is niet een, een, een, een eigen gesloten circuit. Nee, ingepast in de vorm van een duinlandschap. Waarbij ook die kuil waar we het over hebben opgehoogd moet worden. Waarbij we wat met het water kunnen doen. En met andere woorden, het gaat over maximaal 22 wooneenheden. Maar da, da, dan moeten ze maar kijken of, of er nou 20 of, of, of 23 moeten zijn. Maar het principe is dat die 2,5 hectare bebouwd gaat worden dan. En die andere 6,5 hectare keurig besteed wordt aan het verruimen van de camperplekken. Verbeterd wordt. Het wordt een plaatje. Het wordt een plaatje. We gaan weer even naar de muziek. Het leek al zomer... Toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt...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 En dat was Rob de Nijs. We gaan door met Oud Zandvoort en als Hoge Dornen. Ja, Rob de Nijs met En het werd zomer. Nou, als je naar buiten kijkt met dat mooie weer, zonder meer. Uh, uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Hans Hogedoorn in het programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten over uh, zondevoerden en de TCB terreinen aan de Kennemerweg. Uh, heeft u vragen, opmerkingen aanvullen? Bel gerust 5730393 en u komt live in de uitzending. Hans, uh, we hebben net al uh, een enorme sprong gemaakt van de geschiedenis naar de huidige situatie. Ja. Uh, maar ik... ik kom nog steeds weer terug op 1960. Ja. Dan uh, zie ik dat Henk van Arkel de beheerder wordt van de Camping Zandervoerde. Eh. Uh, en hij zette erbij, de camping was toen nog een kale vlakte zonder elektra, douche of toiletten. En stukje voor stukje heeft hij vervolgens in de jaren daarna een en ander gerealiseerd. Dat klopt. Maar als je dat nu vergelijkt met de huidige situatie, dan kan er nog een enorme inhaalslag gemaakt ja, worden. Ja, dat is waar. Ik bedoel, de man heeft zijn uiterste best gedaan. Maar hij zegt terecht, we praten over het jaar 1960, we zitten nu in 2012, we zijn 50 jaar verder de nusvoorzieningen die er liggen, die zijn echt... die moeten uh, aangepakt worden... Uh, elektra moet uh, aangepakt worden... brandweer, alles moet aangepakt worden... met andere woorden... fantastisch wat die mensen gedaan hebben in het verleden... maar de tijd schrijft voor, vijftien jaar verder... de behoeftes ook van mensen op hun camping... Die, uh, die, die worden ook breder... Hè, worden ook anders... dus ik bedoel, het hele gebeuren moet daar een upgrading krijgen... een beetje innoveren... en dan kunnen wij er zelf voor de fantastische rol in spelen... Ja. economisch... Uh, maatschappelijk... Het is echt van. Ik, ik begrijp niet. Ik kan me nauwelijks. behalve de D66. Uh, voorstellen wie daar tegen is. Het is een win-win situatie voor iedereen. Poldermodel, puur sang. Ja, en je zegt zelf. Alle milieugroepen. die vaak in de protestsfeer voorop lopen. die heb je allemaal mee. Nou, je slaat de spijker op zijn kop. We hebben het over. Uh, hoe heet het die stichtingen? Ruimbehoud. Stichting ik heb opgeschreven. Uh, Waternet. Uh, natuurorganisatie stichting, uh, duimhoud, omwonenden, gemeenten, alle partijen, iedereen is het ermee eens. Iedereen ziet het zitten. En Het is geblokkeerd nu. En het is nu geblokkeerd door het amendement uh, ...wat uh, is ingediend door deze 60 op provinciaal niveau. Waarbij uh, Sandervoerde uh, werd weggestreept als mogelijk kantoorverruiming. Uh, uh, wat voor consequentie heeft dat nu? Nou ja, dat laat ze niet zo moeilijk raden. Uh, die investeerders. Die drie uh, mensen. Die uh, kunnen wel zeggen van ja u wilt nutvoorzieningen allemaal hebben. De, de hele gebeuren moet verbeteren. Maar daar hebben we wel geld voor nodig. En uh, ja nogmaals. Uh, ik denk eerlijk gezegd zelf niet dat het uit de pachten alleen betaald kan worden. He, dan moet echt zeer fors geïnvesteerd worden. En dan moet je investeerders de mogelijkheid geven. Om een patiënten te verdienen om dat spul te kunnen betalen. En daar is naar mijn gevoel niks meer mee. Maar wat denk je dat er nu moet gaan gebeuren? Nou ik weet dat men driftig bezig is om de provincie te benaderen met een verhaal vanuit de gemeente Zandvoort met een verhaal vanuit de ontwikkelaars Het is ook een stedenbouwkundig bureau men zal ongetwijfeld die structuurschets van Noord-Holland uh, zal men opnieuw de discussie proberen te stellen bij de provincie en alle argumenten anders dan die in het amendement stonden want die, dat amendement wat ingediend is de D66, zijn zes zesde al argumenten gebruikt? ik heb inmiddels gezien uh, wat naar de Tegenargumenten van zijn. Nou, er blijft niet zoveel van overeind, Pieter, kan ik je verzekeren. Dus ik hoop eigenlijk dat de komende maanden de provincie benaderd wordt, dat er bestuurlijk overleg gaat plaatsvinden. Dus het gemeentebestuur van Zandvoort, de stichting Duinbehoud, Waternet en anderen met de provincie en dat indringend wordt gevraagd om die zak te heroverwegen, want het zaakje ligt op het ogenblik echt op zijn kont. Dat is heel triest. Ik kan, ik kan het niet uh, diplomatieker zeggen, het ligt op zijn kont. Maar het betekent voordat er een, een, een groen licht komt, dan ben je zo weer een half jaar verder. Nou, dat is het probleem. En we zijn jaren bezig, er liggen fantastische overeenkomsten. En dan denk ik, in vredesnaam kunnen we niet eens een keer ook wat ontwikkelen... wat een, te behoeve van, van, van, van duizenden mensen is... Eh, zonder dat daar allerlei principe rakkers eh, weer proberen de zaken te frustreren. Nu heb jij een hele tijd in de provincie gezeten. Ja. Heb je daar contacten nog? Ja. Ik heb, nou ja, ik, ik bemoei me niet zoveel met de provincie. Ik heb dan wel met oud-collega's contacten. En ik heb, ja, Bond is natuurlijk ook van het CDA. Die is nog gedeputeerd, dus daar spreek ik nog uh, af en toe mee. Dus ik heb wel wat contacten mee. En uh, ik zal niet nalaten om die ook als het even kan te gebruiken. Ja. Ja, kijk, ik vind met name de mensen die op die camping zitten, voerder. dat is heel frustrerend als je daar al jaren zit van vader op zoon... en dat gaat door, families. Ja. En je ziet zo'n camping achteruit gaan. Exact, er komen geen kwaliteitsimpulsen. En ik bedoel, dat, dat gun ik die mensen ook niet. Ik bedoel, als je ziet met hoeveel hart, ik heb het juist gezegd... hoe met chille zaligheid zitten ze daar. Ze voelen zich echt zandvoerders. En dan denk ik, jongens, die horen bij een gemeenschap van mensen... waar, waar hebben we het over... Kijk, als dat nou dat terrein daar verknald zou worden... dan zou ik zeggen, moet je er niet aan beginnen. Maar het is echt een win-win situatie voor, voor alle partijen. En ja. het wordt dan een prachtig mooi gebied dan. En, daar hebben we behoefte en in aan. wezen is het maar een klein plannetje. Wat, wat, over, wat praten we over? We praten over een bebouwing van zo'n twintig zo uh, nieuwe percelen. Ingepast in het uh, hele gebeuren. Waarbij je een upgrade van het hele gebied krijgt. Waar hebben we het over? Ja. Principes. Jammer, hè? Ja, verschrikkelijk. Ik vind het echt schrikkelijk. En dat... En dat zie je veel meer om je heen, uh, uh, Pieter. Uh, of het nou om de geluidsdagen van het circuit gaat... of het gaat over een, uh, over een interne verbouwing van de loed de of het gaat over parkeerbeleid... dan gaan een paar mensen die gaan, uh, hun vingertjes opsteken. En nogmaals, discussie moet... Hè, maar op een gegeven moment uh, moet je ook eens kijken naar een heel maatschappelijk belang... van hoe de hele omgeving erover vindt. En als er nauwelijks of geen tegenstanders zijn... dan moet je niet op je principes gaan zitten. Maar ja, men kent de wet en uh, daar maakt men soms gebruik van. Ja, exact. Of dat gebeurt dus ook. En uh, ik ben ook blij dat de uh, ontwikkelaars, maar ook de gemeente Zalvoort, samen met anderen driftig bezig zijn om, dat, uh, om die structuurschets toch uh, aangepast te krijgen. En dat amendement op de een of andere manier uh, te doen uh, vervallen. Even terug naar TZB. Die is dus uh, vertrokken op een gegeven moment ja. van het terrein. Ja. Is naar het circuit gegaan. Ja. Uh, jij bent voorzitter geworden op een gegeven moment van uh, Zand Ja. Dat werd de SV Zandvoort. Dat werd de SV Zandvoort. Dat was een combinatie van Kom. Zandvoort 75, de ja. zaterdagafdeling, en Zandvoort Meeuwen. Dat is de ja. SV Zandvoort geworden. En ik wil niet uh, verhelen dat ik ook graag TZB er toen bij gehad had. En die staan nog steeds los? Nee. Nou, dat zal ik je vertellen. Die wilden niet. Ik heb je net verteld, dat was zo'n fantastisch leuke club ook met elkaar. Daar had ik ook wel een begrip voor. Maar die had een eigen plek. Die kreeg een eigen voetbalveld op het binnenterrein van het circuit. Toch een maar helaas, helaas, de voetbalpoot... ...van uh, TZB is verdwenen. Oh. Het heeft zichzelf uh, overleefd, zeg maar. Dus dat betekent dat er uh, geen derde voetbalclub meer uh, uh, werkzaam is in de gemeente Zandvoort. Die dus hij die niet kunnen uit. integreren in de SV Zandvoort? Uh, nee, toen de tijd niet. Ze wilden echt die eigenheid uh, behouden. En uh, dat is ook gehonoreerd uh, door het uh, gemeentebestuur. Maar het voetbal heeft, uh, heeft de kop niet boven water kunnen houden, om het zo te zeggen. Dus, ja. Maar bestaat er nog een TZB? Uh, GTZB, sportcombinatie heet het. Uh, doen ook honkbal en uh, andere soorten sporten. Maar het voetbal, oude TZB, oude pottinggebeuren, verdwenen. Dat zal de Pastoor heel zielig vinden. Ach, ik weet het niet. Arno 2012, nee. Ik denk, ik denk kijk, Pieter, dat is natuurlijk vaak zo. Dus ook nostalgisch hou je vast aan een bepaald instituut. En begrijp ik ook drommels goed. Maar. De jeugd tegenwoordig en de jongeren, die, die zijn er allemaal wat makkelijker in. Hè. We zitten ook in een wat meer geseculariseerde samenleving, noemen ze dat maar een deftig woord. Uh, dat we elkaar ongetwijfeld. Toch is het heel vreemd dat je vroeger dus zo'n verzuiling had. Ja. van een protestantse vereniging, een katholieke vereniging, een openbare vereniging, en noem het maar op. Ja, dat gold niet alleen van Zandvoort, hè, dat gold <coughs> in Nederland. Moet ja. eens kijken hoe ze met elkaar uh, tekeer gingen. Ik bedoel, dat, dat zien we nog wel, hoor, op, op een aantal terreinen. Er, er zijn nog wel, uh, kijk, maar eens naar Spakenburg, uh, IJsselmeer, volgens al die gemeenschappen. Ja, dat was een, uh, een rivaliteit. Daar is niks mis mee. Maar anno 2012, denk ik, dat, uh, dat je veel meer moet proberen Er nu lang over. Ja, exact. En weet je wat het is, Pieter? Uh, dat geldt ook voor de voetbal. Uh, er wordt nu uh, geïnvesteerd door de gemeente, waarschijnlijk in een nieuw kunstgrasveld, lopen er honderden jeugdige te voetballen. Uh, en daar gaat het toch uiteindelijk om. We hebben De jeugd uh, lekker aan het sporten krijgen. En uh, ja, die oude dingetjes die, uh, die moet je op een gegeven moment een keer vergeven. Heb jij een, een, een goed gevoel als je terugkijkt naar de SV Zandvoort nu? Uh, ja, dat ze eindelijk weer bij elkaar zijn. Z75 en Zondvoort mee hebben. Ja, daar heb ik echt een lekker gevoel bij. Maar het, het, het is, ook dat was zo. Ik bedoel, ik ben zelf vroeger was ik, voetbalde ik op mijn niveau. Dat was een heel bescheiden niveau. Bij Zandvoort 75. Ook daar was een heel eigen cultuurtje. Salvat had ook een heel eigen cultuurtje. Nou zie je dat die twee culturen uh, eigenlijk moeten integreren op het terrein. En dat gaat, uh, dat, dat gaat zeer behoorlijk. Maar toch, af en toe hoor je nog wel eens nostalgische geluiden. Ook voor 75 hoor. En ook voor meewe, dat ze zeggen Meeuwen. Ja, weet je nog wel de stichting Kapklus en dergelijke? Ja, exact. Ja, natuurlijk. En ja. dan hebben de mensen nog gelijk en ook. Want dat was ook een fantastische gemeenschap, Salvat Meeuwen. 75. Maar ja. Anderzijds moet ook de ratio een beetje overheersen Het moet allemaal betaald worden hè? Er moet ook, uh, uh, ook de, de, de, Het gemeentebestuur moet er af en toe inspringen En ik denk dat dat wat dat betreft een goede kant op gaat We gaan nog even naar de muziek Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor? Ja maar meneer Meneer Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En hij, heb jij er ook een beetje zin in? Nou een oude gezellig dat. Gaat het ook zo tekeer bij Camping Sandervoerden? Hans Hoogendoorn, op de camping met open Henk. Dit hebben we nog nooit meegemaakt op Sandervoerden. Nee, dat niet. Maar dit is natuurlijk fantastisch zoals hij dat doet. Die Rob heeft adequaat stukje muziek ertussen. Zo hoort het erop. Hoe hij dat doet, weet ik niet. Maar hij zit een computer voor zich. En elk toverwoord heeft hij meteen op de computer staan en kan hij uitzenden. Rob Harms, je bent geweldig. Maar daarvoor heb je ook 21 jaar geleden deze omroep opgericht. Dank u, dank u. Ik ja. ben er verlegen van. <laughs> Goed, lieve luisteraars, u luistert naar het programma ZFM Oud-Zandvoort. En tegenover me zit Hans Hogedorn. En we praten over die kuil aan de Kennemerweg Zandervoerder en de TZB-terreinen. Maar Hans, die heeft veel meer gedaan. Is heel belangrijk voor de gemeente Zandvoert. Uh, Hans, als we nou eventjes terugkijken. Zandervoerder. Ja. Die mensen die zitten daar vanaf de begin 60, misschien zelfs ja. eerder... Ja. Die zitten nu met de grote vraagtekens. Wordt onze camping gemoderniseerd? Of niet. Of niet. Exact. En dat kan je ze niet aandoen. En, en die zitten daar al families lang. Hè? Ja, vader, familie, vader op zoon enzovoorts. En, uh, ja, ik zou bijna zeggen, Salvoort, dus ga eens kijken. Ga eens kijken, ja. ga eens de clubgebouw in. Fantastische gemeenschap. Ja. En ik, ja, ik zou doodzonde vinden als het gebeurt. En ik, ik doe er ook een klemmend beroep. Ook op D66. Om toch nog eens te kijken naar de argumenten. ...van de mensen die daar anders over denken. En ik denk dat dat het heel goed is... ...en ik weet dat de gemeente dat ook gaat doen... ...dat de gemeente op de kort mogelijke termijn probeert... ...in gesprek te komen met de gedeputeerden van Noord-Holland. Ik mag toch aannemen dat ook politieke groeperingen... ...op provinciaal niveau... ...zo'n postseelgeplannetje... ...want daar praten we eigenlijk over... Hè, ...op een gegeven moment... We ...moeten heroverwegen, we moeten zeggen... ...ja jongens, luister, waar zijn we nou mee bezig? Deze gemeenschap, de gemeente Zandvoort... ...de economische impuls... De ma ...het maatschappelijk belang... Dat moet toch op een gegeven moment, de ratio moet dan op een gegeven moment toch overwinnen. En niet uh, de, de, de principes die, uh, die, die, die echt niet verdedigbaar zijn. En dat is een minderheid. Nou, een zware minderheid. Ja, kijk, Provinciale Staten heeft uh, besloten. En dat is natuurlijk een meerderheid. Maar je weet hoe dat gaat. Er wordt een abonnement uh, binnengebracht. De genaamde Zandvoort is namelijk helemaal niet genoemd. Zandvoort werd genoemd in het uh, abonnement. Zandvoort wist geen eens dat het abonnement er kwam. Hebben daar ook niet op kunnen reageren. Doen dat nu wel. Hebben nu argumenten gezien die aangedragen zijn. En nu is Zalfoor driftig bezig, samen met de anderen. om de provincie te gaan benaderen. Toen is dus het slordig dat Zalfoor dat niet gezien heeft. Nee, ze hebben het niet kunnen zien. Ik heb, ik heb gezien hoe erop gereageerd is. Dus niemand wist het. Toen kwam eens als een, een bliksemschrift. kwam het bij de behandeling van die structuurschets Noord-Holland aan de orde. Zalfoor wist het niet. En ze hebben het best gedaan. Want, denk erom dat met name ook de ontwikkelaars. die zaten er bovenop. om te weten wat gebeurt er er was niks van bekend. Als een donderslag is dat gekomen. En nou moet je achteraf moet je gaan proberen te repareren. Ja, en dat kost tijd. En, en dat dit. kost tijd en ik hoop oprecht dat, dat, dat, dat, dat in de tempoversnelling, ook in belang van de mensen van de camping... maar ook in belang, dat zeg ik ook in alle oprechtheid... van de ontwikkelaars, want er is niks mis mee als Pieter. Ik zeg in ik, belang ik, van Zandvoort. In belang ja. van Zandvoort, voor de gemeenschap. Exact. Ik denk dat, dat er alleen maar win-win situaties zijn. En als daar nou een terrein te overblijven, Pieter wat, wat uh, milieutechnisch allemaal niet kan... maar er wordt met kanaal rekening gehouden... de groensproken worden, uh, worden verbreed... Er wordt, uh, het wordt prachtig stedelijk uh, ingepast... Uh, dan denk ik... wat in vredesnaam kan je daar nou voor het water Even voor de duidelijkheid... je hebt geen enkele connectie met de ontwikkelaars... He? geen enkele... Ik heb, ik heb, nee, ik heb, zeg het maar even nee, voor de nee, duidelijkheid... Maar ik ben bij middelaar geweest... met name ook vanuit de, de mensen vanuit de camping, hè? die hebben me toen de tijd gevraagd toen ik wethouder was... wilt u er ook uh, bij zitten als er overleg zijn... Ik heb geen enkele relatie, anders dan uh, uh, functionele en vriendschappelijke relatie, met beide partijen. Ik weet het. En dan mag ik je ze beide, uh, beiden navragen. Hans, we komen aan het eind van het gesprek. Fijn dat je hier was. Fijn dat we een stukje geschiedenis van die kuil aan de Kennemerweg hebben kunnen belichten. En wat de, de toekomst mogelijkheid kan geven. En ik hoop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Exact. In het belang van de mensen die daar... Zo genieten van een stukje heel bijzondere grond. En voor de uitstraling van Zalford straks. Precies. Hans, bedankt dat je hier naartoe bent geweest. Heel graag gedaan. Ik bedank Rob Harms. Ik bedank Albert-Jan Vos voor de techniek en de keuze van de muziek. Rob, je hebt het wederom geweldig gedaan. We hebben het graag gedaan, Pieter. En uh, ik bedank de luisteraars natuurlijk voor hun aandacht. Uh, volgende week, zaterdag, dan hoort u Wouter Keur. Wouter Keur is een arts uit Den Bosch, maar het is een echte zandvoerter. Hij is secretaris van de Babbelwagen, als ik het goed heb. En uh, hij gaat vertellen over de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. Toen hij als jonge jongen hier in het Zandvoertsen dat allemaal van nabij heeft meegemaakt. En hij wil vooral die eerste jaren van na de oorlog met ons delen. Dus Wouter Keur, volgende week zaterdag van 12 tot 1 in het programma ZFM oud Standvoort. Ik wens u een zon of een grote weekend toe. Dit was het, Pieter Jouwstra, tot volgende week.